Tien uur en net wel met het NOS Journaal. Voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher... is bij een ski ongeluk gewond geraakt aan zijn hoofd. Franse media melden nu dat hij in levensgevaar verkeert. De 44-jarige Schumacher was aan het skiën in het Franse Meribel. Toen hij viel kwam hij met zijn hoofd op een rots terecht. Schumacher, die een helm droeg, is met een trauma-helikopter... naar het ziekenhuis gebracht. Officieel zijn er geen mededelingen gedaan over zijn toestand... maar volgens een Franse tv-zender heeft hij een hersenbloeding gehad... en is zijn toestand kritiek. Een deel van de passagiers van de veerboot waarop gister brand uitbrak... is terug in Nederland. Ook vanavond en morgen komen gestrande passagiers terug. Het Nederlandse echtpaar dat met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis moest... mocht ook vandaag terug. Gisteravond brak brand uit in een hut op de veerboot die van Newcastle naar Muiden voer. Bemanningsleden konden de brand snel blussen. Een Britse man van 26 is aangehouden op verdenking van brandstichting. Er waren meer dan 900 passagiers aan boord, onder wie zo'n 350 Nederlanders. De Deense rederij zegt dat ze Coulant zal omgaan met schadeclaims van passagiers. De Europese economie herstelt zich, de economische crisis is voorbij. Dat zei voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad op de Vlaamse tv. Op termijn stijgt ook de werkgelegenheid weer, verwacht hij. Van Rompuy ziet in de hele eurozone op Slovenië en Cyprus na economische groei. Zelfs voor zwaar getroffen landen als Spanje en Griekenland lonken betere perspectieven, zei Van Rompuy.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 Goedenavond terug bij het Marathon-interview. Twee uur Koen Teulings hebben we achter de rug. En dit tweede uur werden alle luisteraarsvragen door Teulings... eigenlijk met één antwoord afgedaan. Ja, ik zei het al in het eerste uur. We hebben veel te veel bezuinigd. En nu doen we eindelijk wat aan de woningmarkt... maar eigenlijk precies op het verkeerde moment. Een paar jaar geleden was beter geweest. Nu zet het een extra rem op de economische ontwikkeling. Toch, zei Teulings, is de bodem wat de werkgelegenheid betreft... waarschijnlijk wel in zicht. En die Roemenen en Bulgaren dan? Gaan die de arbeidsmarkt niet verstoren? Daar moest de hoogleraar arbeidseconomie helaas het antwoord schuldig blijven. En bovendien, hij had er met het CPB ook alles eens naast gezeten. Maar dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zich zorgen maken... dat kon hij zich wel voorstellen. Tot zover het nu. Toen gingen we het verleden in. Het verleden van Rode Koen, de student die in 1982 lid werd van de CPN. Jawel, zei hij, maar dat was nadrukkelijk... nadat de CPN afstand had genomen van het Oostblok. Want dat had zijn favoriete hoogleraar hem al uitgelegd. Een planeconomie dat werkt niet. Dat de CPN het antwoord niet zou vinden, dat ontdekte hij al snel. Maar er zaten wel veel leuke, betrokken mensen in. Oud-verzetsmensen. En eigenlijk was het verschil niet zo heel groot... tussen die communisten en de katholieke emancipatiebeweging... waar zijn Brabantse grootvader uit voortkwam. Centraal georganiseerd. De zuil bepaalt het hele leven. Veel katholieken vielen er voor zijn vader in Amsterdam niet meer te emanciperen. Maar de idealen van gelijkheid en solidariteit zijn hem wel met de paplepel ingegoten. Een generatieconflict is wat dat betreft nooit aan de orde geweest. De emancipatietrein van zijn moeder, daar had hij minder mee. Dat hij volgens zijn broer in therapie moest om zijn onderbroeken op te ruimen, dat had hij geheel verdrongen. En emancipatie betekent voor hem vooral dat hij zonder zielepijn zijn kinderen naar de crèche kon brengen. Al staat hij ook graag en veel in de keuken. Op tweede kerstdag nog met zijn dochter... waar hij voor 17 mensen Côtelette royal en iets met rivierkreefjes maakte. Met Kees Vrendrik heeft hij bij GroenLinks later... er nog doorgekregen dat de partijprogramma's moesten worden doorgerekend. Om eindelijk eens af te komen van dat idee dat Links altijd potverteert. Hij klonk trots toen hij het vertelde. En die solidariteit, hoe zit dat eigenlijk voor iemand die riant woont in Oud-Zuid? Er volgde een verhaal over hard werken en dat de een het nu eenmaal moeilijker heeft dan de ander. En dat empathie niet zijn sterkste kant is. Dat hij toch meer van de cijfers en de analyse is. Of dat rechts is, hij zou het niet weten. En wilde nog wel even kwijt dat hij wel eens had geprobeerd... beleidsmatig invloed uit te oefenen toen het hem te ver ging... met het ingrijpen in de steun aan alleenstaande ouders aan de onderkant. Want hoe dan ook, hij zit bij de Partij van de Arbeid... omdat hij blij is in een land te wonen waar we uiteindelijk voor elkaar zorgen. Dat doorrekenen van verkiezingsprogramma's, hoe gaat dat nou eigenlijk? Wat in ieder geval duidelijk werd... was dat de politieke partijen uiterst creatief zijn... met de regels van het CPB. Maar nee, man en paard wil hij nog steeds niet noemen. Dat hoort niet. Men heeft zo'n zijn geheimen nodig in de politiek. Dus visie, nee, daar heeft hij niet zoveel mee. Voorspellen van de macro-economie is altijd heel moeilijk. En een markt heeft geen visie. Eigenlijk waren we daarmee weer terug... Wij zijn hoogleraar Elmen, die de vloer had aangeveegd met de planeconomie. Goed, drie vragen van luisteraars aan het begin van dit laatste uur. Ongetwijfeld kent de gast het boek De Onrendabelen van Marcel van Dam. Een massieve aanval op sociaaldemocratische zelfverloging in de afgelopen decennia. Ten koste van diegenen die niet tot verheerlijkte, hardwerkend Nederland behoren. Wat is Teulings reactie op Marcel van Dam? De tweede. Teulings zei net dat Nederland minder had moeten bezuinigen. Maar dat moest Nederland doen vanwege de Brusselse norm van 3%. Vindt hij die norm verkeerd? Die konden wij in ons eentje toch niet veranderen? En de laatste. Zouden de rekenmodellen van het CPB nog openbaar worden? Zodat je thuis ook wat varianten kunt doorrekenen? Doe ermee wat u wilt. Interviewer Ellen van Dalen en Koen Teulings. Derde uur, welkom Koen. Drie vragen. Laten we ze heel kort proberen te beantwoorden. Een reactie op de vraag over Marcel van Dam. Ja, dat is leuk. Partij uh, van de Arbeid. SP is hij toch ook van? Hij is volgens mij geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Tenminste, dat nee, heeft niet? de media opgemaakt. En is inderdaad lid van de SP geworden, geloof ik. Misschien maar dat ligt weet dat niet ook al bij jou in de lijn? No, dat denk ik SP, niet. SP, CPN. Je hebt het nog even vergeleken ja, met elkaar. Ja, het, het, het heeft het, in zekere zin, was mijn verbazing bij de SP... dat ik dacht... dat zo'n lijn van enorme betrokkenheid... wat er in buurten gebeurt... en zo'n echt van onderuit georganiseerde partij... dat dat niet meer van deze tijd was. en In deze televisietijd. En de SP heeft laten zien dat dat wel zo is. Dat heeft mij verrast. Maar, dat... maar waarom niet? Gewoon omdat je ziet dat... televisie zo'n dominant... Uh, uh, kracht is binnen alle politieke campagnes... en binnen politieke communicatie. Dat je... We denken dat face-to-face -face communicatie veel minder uh, gewicht in de schaal werkt. Maar dat blijkt juist. Dus gewoon het hebben van partijkader wat in buurten actief is. En daardoor direct band heeft met kiezers. Dat blijkt, dat heeft de SP laten zien. Toch een enorme kracht te hebben. Maar terug naar Marcel van Dam. De... Ja, ik wil nog heel kort even terug. Ja, ja, naar de SP. En dan gaan wij naar Marcel van Dam. Een optie? Nee, geen denken. Waarom niet? Um. Nou, laat ik gewoon over mezelf en dan praten. Dat is eigenlijk de handigste manier om, om daar iets over te zeggen, denk ik. Uh, dan heb ik twee, dingen in een, twee vliegen in één klap geslagen. Ik, ik ga erop terugkomen als ik niet tevreden ben. Okay, maar goed, goed. goed, je, ga je het staat je vrij. <laughs> um, We hebben bij het CPB. Uh, Blijft blijf maar zeggen alsof ik er ja. al werk. Je, je had eigenlijk ook niet weggewild, hè? Nee, nee, jaar, nee, hartstikke leuk. Maar dus je wilde ik, niet. Ik, ik, ik, ik, ik heb het heel erg leuk gevonden. Het is ook prima om nu iets anders te doen. Um, uh, maar er is een, een institutie, de CPB Open, sinds een jaar of twee of zo. Waarbij we iedere keer iemand uitnodigen om op het CPB... zijn visie op het CPB te geven doen we eens in de maand. Uh, Jan Holme is geweest. En Klaas Knot is geweest. En uh, Emil Romer is geweest. En daar was ook Marcel van Dam. Omdat hij in zijn columns regelmatig de vloer aanvleegt. Uh, met wat wij doen. Was ook erg leuk. En uh, Marcel van Dam houdt heel precies bij wat wij schrijven. En heeft daar ook... Uh, uh, spreekt daar met uh, gezag over. Weet het goed. Um, maar ik denk dat de kern... Uh, waar ik met Marcel van Dam over van mening. of in ieder geval wat ik denk dat Marcel van Dam. Uh, toch in zekere zin uh, onderschat is. Ja, toch de les die we uit de jaren zeventig getrokken hebben. dat een verzorgingsstaat. op de extreem. Uh, ruime basis. zoals we die in de jaren zeventig georganiseerd hadden. onhoudbaar was. En ik denk dat daar gewoon geen ontkomen aan is. Uh, aan dat oordeel. Ik bedoel, gewoon dat je gewoon ziet hoe Nederland is opgeknapt door het beleid van twee, drie kabinetten lubbers. Uh, een politicus voor wie ik zeer veel respect heb. Uh, daar is gewoon, ja, dat is toch inderdaad gewoon de verzorgingstaat. Meer maken uh, van, ja, voor wat hoort wat. Uh, dat is, uh, ja, in zekere opzicht heeft dat de samenleving harder gemaakt. Maar ik denk uiteindelijk dat we er allemaal beter van geworden zijn. En Marcel van Dam zegt terecht, ja... Als je in de bijstand zit, heb je eigenlijk sinds 1980... Nou, waarschijnlijk geen vooruitgang, misschien zelfs achteruitgang meegemaakt. En dat klopt. Maar het gevolg is wel dat er veel minder mensen in de bijstand zitten nu. En dat is gewoon wel, ja, die cijfers vergelijkt, klopt dat echt? Weet ik nog steeds niet waarom je niet bij de SP wil, Om Op die reden. <laughs> okay. Omdat ik denk dat... Euh, laten we zeggen, de hervormingen die in de jaren 80 doorgevoerd zijn... en ook in de jaren 90 nog uh, onontkoombaar waren. Uh, en ja, dat maakt dat je daar anders naar kijkt als SP... maar ook om allerlei andere dingen. Maar goed, ik zou van zijn levensdagen geen lid van de SP. We hadden nog twee andere vragen. Mag ik beloven aan de luisteraar dat u die per mail gaat beantwoorden? Dus over de norm, de Rupers, ja, in Brussel en de rekenmodellen nou, CPB? Dan, daar wil ik toch eigenlijk wel iets over zeggen. Eén, ik denk dat die norm niet helemaal goed is. Je bent nooit voorstander geweest hè? dat die nee, precies behoudt voor die, die 3%. Dat, dus, precies wat ik zeg, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer coördinatie komt van economisch beleid in Brussel. Uh, maar deze coördinatie mist een essentieel punt, namelijk ook iets van een verzekeringsmechanisme voor landen. Uh, waar we met een bankenunie een eerste stap op zetten. Als er een financiële crisis is, dan komt de rekening daarvan niet per se bij het land waar de bank in moeilijkheden is. Zodat er wat meer een financiële markt ontstaat, los van het land. Dat is goed. Mm, maar deze normen zitten op een aantal punten technisch net niet helemaal goed in elkaar. Dat allemaal technische dingen, daar zal ik jullie nu niet mee vermoeien. Maar het tweede, denk ik, wat heel belangrijk is: ik denk dat Nederland veel meer ruimte had. Nederland heeft veel gezag in Brussel. En uh, Een hele goede reputatie. Of had een hele goede reputatie. Die is de afgelopen jaren wel zwaar onder druk komen te staan. Door toch vaak niet heel consistent beleid. Uh, en, uh, en die 3% waar we onderuit wilden komen natuurlijk. Nee, dat denk ik niet. De, de, denk dat die, uh, ik denk uiteindelijk dat er in Brussel steun te krijgen was geweest. Als dat in, ik bedoel, met een... Wat meer gematigde uitlating over andere landen. Wij hebben heel erg het Bolkesteins opgeheven vingertje. Dat was nu plotseling het rechtse opgeheven vingertje. Is maar daarom Olly Reen, eurocommissaris, ook zo streng voor ons? Maar dat ik, ik denk niet alleen van reen afhankelijk is... maar ook van uh, gewoon hoe anderen naar ons kijken. Dus ik merkte in hele... We waren het braafste jongetje en dan moeten we ons ook zo gedragen. Ja, en ik denk ook dat dat gewoon... Ja, nadat Nederland zich zo fel had opgesteld... ook bij Nederland zelf de behoefte was om zich dan maar heel braaf te doen. Maar, maar dat uh, doen we niet meer, hè? Nee, dat is gewoon op een gegeven moment onhoudbaar Dat hoeft ook niet. Het, het nu... En ik denk dus dat er uiteindelijk veel meer ruimte in Brussel was voor verstandig beleid, dat je een goed verhaal had. En Nederland had een goed verhaal. Ja, bij alles waar je over het beleid kunt zeggen, uh, de manier waarop wij de verhoging van de pensioenleeftijd hebben doorgevoerd als land, dus ik vind dat dat groot respect verdient. Uh, we hebben drie opeenvolgende kabinetten aan gewerkt. En min of meer consequent stap voor stap, daar draagvlak voor gecreëerd. En je ziet nu eigenlijk dat daar geen enkele. Maar terug hebben. even nog naar die 3% heel kort, resumé. Nee, dus norm... Precies, daar zie je dus typisch zo'n dingen van hervormingen versus korte termijnbeleid. En ik denk dat de hervorming dat hier bij belangrijk is geweest. Ja. En dat was heel goed. En het feit dat wij dat zo goed deden, overigens niet als enige, ook andere landen hebben ook hele goede stappen op dat terrein gezet. Maar die in Nederland was wel echt wel heel geloofwaardig. Dat draagt vervolgens bij aan je geloofwaardigheid om te zeggen: ja, die 3% komt, is nu even niet zo handig. En daar heeft ook niemand belang bij. Hetzelfde dat je ook kunnen zeggen over maatregelen op de doel Om allerlei ingewikkelde redenen. Als je die hypotheekrenteaftrek herziet. En dat was ooit een keer nodig. Dan moet je niet tegelijkertijd heel fors bezuinigen. En dat hebben we wel gedaan. En dat heeft die dingen erger gemaakt. En dat had je in Brussel denk ik beter kunnen uitleggen. Goed, het is kwart over tien. Nog 45 minuten hebben wij te gaan. We hebben inmiddels een uh, fles wijn opengetrokken. De Kerkus los. Italiaanse wijn, want je houdt van... Italië, dat is je land waar je graag naartoe op vakantie gaat. En dan liever de stad of liever naar Toscaan, het platteland? Um. Nou, Het zijn vaak zomervakanties en dan ben ik ook wel toe aan een huisje met een lekker zwembad. Uh, dus daar komt en die het vaak ligt niks. op het platteland. En die ligt meestal niet Geen, in het hartje van Rome. Uh, dus... Geen behoefte aan kerken, aan musea. Oh Nee, nee, nee, we, gaan en... dan, nee we gaan dan heel veel, uh, dan zijn er ontzettend veel dagtochten... naar alle musea in de buurt en alle kerken in de buurt. En uh, Dat vind ik hartstikke leuk. Geniet ik keer van. We gaan het hebben over stad en land... Want in 2011 schreef je een lijvig rapport daarover... en je bent nu bezig met een tweede versie. Het is iets wat je echt uh, nauw aan het hart gaat. Je hebt uh, een, een pleidooi gehouden toen al voor de stad. Wat, de, wat jou betreft uh, moet er flink geïnvesteerd worden in de stad. En kunnen die krimpgemeentes daar in Zuid-Limburg en Oost-Groningen... ach, nou zeg ik het misschien heel gechargeerd wel uh, aan hun lot worden overgelaten. De, de, de, de waarde van Nederland zit hem vooral in de steden... met misschien dan vooral de grootste waarde in Amsterdam. Nee, dat zeg je verkeerd. corrigeer me. Ja, ik zeg niet dat... Uh, al het Rijksgeld naar Amsterdam moet. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik zeg niet dat de Krimgebieden aan hun lot overgelaten moeten worden... Maar ik denk wel dat we ons moeten realiseren dat... Uh, de waarde van Nederland de, de, de, in de steden yeah, zit. de, de groei uh, in steden is. En dat er een enorme verschuiving gaande is in Nederland... maar ook in andere landen, uh, van het platteland uh, naar steden... En naar succesvolle steden. En er zijn. Als je kijkt in, in Europa. In Engeland zie je dat fenomeen extreem. Daar loopt het hele land leeg. Richting uh, het zuidwesten, richting Londen, zeg maar. Maar heel in Duitsland Engeland leeft ongeveer. op de, uh, wat er verdiend wordt in Londen, natuurlijk. Ja, nou goed maar dat, daar, daar zie je dus hetzelfde fenomeen. Een enorme concentratie. in een paar succesvolle steden. In Duitsland zie je dat. Uh, München, Hamburg. en sinds kort ook Berlijn. Uh, in. Frankrijk zie je dat extreem, waar alles naar gewoon hele grote delen van het land leegtrekken. In Italië zie je dat. Dus de dus, verschijnsel. Denemarken, Zweden. Dus verschijnsel wat in in heel veel landen gaande is. Um, Vind je dat de, de overheid meer moet investeren nog in de randstad? Nou, waar ik iedere keer um, de aandacht voor vraag is dat ik zeg maar zo: de verdelende rechtvaardigheid. is bij de ruimtelijke ordening dood in de pot. Als je denkt dat alle plekken van Nederland. ongeveer hetzelfde eruit moeten zien. en dat dus als er een bibliotheek komt. in. misschien uh, op Geul. dat er dan ook eentje moet komen in Heerle. Uh, om maar twee voorbeelden. uit Limburg te nemen, die moeten toevallig niet te pinnen schieten. Dat. Ja, verschillen in hoe de ene plek eruit ziet. en hoe de andere plek eruit ziet. zijn heel belangrijk. Um, en. Dat er is iets merkwaardigs dat als het met een plek goed gaat, dan komen succes trekt succes aan. Um, en dat kun je niet bestrijden door dat maar weer eens uh, ergens anders ook uh, een mooie culturele voorziening neer te zetten. Want dat gaat niet goed. Of een Maar hoge wat, wat doe je daar concreet mee? Dat zeg maar, we hebben natuurlijk uh, in Amsterdam, waar jij woont, waar ik woon, er is veel musea, veel theater, uh, muziek. Ik zei het al, je woont ongeveer in de, in de achtertuin van het concertgebouw. Um, moeten we dat dan niet hebben in provinciale steden... waar ja. ik bijvoorbeeld geboren ben? Ja, ik denk dat, dat de onvermijdelijke consequentie is... dat um, succesvolle dit soort, laten we zeggen... Aan, in de top van de piramide zittende culturele voorzieningen... maar ook... Uh, de, zeggen, bedrijvigheid. Met hele grote expertise. Zeer gespecialiseerde bedrijven. Ontwerpbureaus. Die hebben een, een draagvlak nodig. Heeft dat een, veel mensen om daar naartoe te gaan. Anders kunnen ze niet in de lucht blijven. En zo'n draagvlak heeft zich nu in Amsterdam ontwikkeld. Um, en... Het draagvlak wat goed is om de ene voorziening in de lucht te houden, is meteen ook het draagvlak voor een andere voorziening. Dus je ziet dat allerlei voorzieningen eigenlijk alleen in grote steden, en uh, Amsterdam is de grootste stad in Nederland, uh, kunnen blijven bestaan. Tegelijkertijd betekent dat. Maar dus wordt, ook... komt de druk, wordt de druk op de stad niet te groot als we daar te veel van gaan vragen? Want wat jij zegt, het een vraagt weer om het andere. Ja, nou en. Wat je dus ziet, is dat dat leidt tot een verdere differentiatie... in de manier waarop de ruimte eruit ziet. Die ziet er in, in Emmen heel anders uit dan in Amsterdam. Als je houdt van een grote tuin, moet je niet in Amsterdam gaan wonen... want dat kan niet, dat kun je niet betalen. Um, als je uh, houdt van mooie culturele voorzieningen... als je graag naar voorstellingen gaat... Uh, moderne muziek, uh, popmuziek, kan me niet schelen... Ja, dan zit je eh, dicht bij een grote stad, zit je beter... maar dan moet je dus genoegen nemen met het feit dat daar heel veel mensen wonen... dat de grondheid dus duur is en dat je dus wat kleiner moet wonen. Dat zijn het soort afwegingen eh, waar je mee te maken hebt. En om dan te proberen om overal als het ware hetzelfde te maken... dat eh, is eigenlijk een staande weg voor succesvolle economische ontwikkeling. Ik vind dat ingewikkeld, omdat ik uh, vandaag wilde ik toevallig naar het Stedelijk Museum. Ik dacht, uh, aardig. En uh, het was een rij van, ik denk wel 30 meter mensen, veel toeristen. Veel mensen, denk ik, buiten de stad die ook graag daar naartoe wilden. Je krijgt een enorme druk op de stad. Uh, het, het is soms bijna niet te doen. Evenementen, Koninginnedag. Uh, iedereen wil een graantje meeplukken van die hoofdstad. En. Ja, hoe ver kan je gaan? Hoe ver kan een stad uitdijen? Je ziet het ook in, in natuurlijk grote steden als uh, buiten Nederland. Waar, waar, waar je die spanning ziet en waar, waar je natuurlijk de, de ja. CO2 krijgt. De, de luchtverontreiniging. Kijk, nu even in die zin zijn ver... Nederlandse steden uh, even CO2 -punt, het CO2-punt neemend bijzonder. Uh, uh, even afgezien, in ieder geval Amsterdam en Utrecht. Een uh, zeer intensief fietsgebruik. Uh, Amsterdam heeft inmiddels een nieuw parkeerprobleem. Uh, het grootste parkeerprobleem is niet meer auto's, is fietsen. Uh, overal zie je fietsboten ontstaan en fietsparkeerplekken... en worden fietsen weggesleept omdat ze in de weg staan. Nou, dat, dat maakt dat Amsterdam qua CO2-probleem... Uh, relatief wat beter voor staat dan, ik zal zeggen, Rotterdam of zo. Ja, ja, ja, ja, jij rijdt nooit langs de A10 bij de bos noem Lommer. Ja, oh, nee, daar niet. is natuurlijk. Is, dat is, dat is, dat is, maar goed, uh, nee, daar rijd ik wel eens. Uh, maar dat probeer ik te vermijden, want dan sta ik altijd in de file. Uh, de, de, de stad wordt druk belast, maar dat is de prijs die gebruikers van de stad betalen voor het feit dat er zulke mooie dingen zijn. En dat we die blijkbaar ook allemaal heel mooi vinden. Want er zijn heel veel mensen die heel graag in de stad willen wonen. En ik benadruk zo het, laten we zeggen, het economisch belang. En dat, dat klinkt altijd zo abstract of zoiets dergelijks. Maar um, we hebben de mond vol over kenniseconomie. Kenniseconomie is uiteindelijk is de stad. Ja. Um, je ziet in de hele wereld dat hoger opgeleiden naar elkaar toe trekken. Uh, dat de beste mensen elkaar opzoeken, omdat hun interactie leidt tot nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën ontstaan met een groepje mensen die uh, bij elkaar zitten in kantoor of samen naar de kroeg gaan of en denken: van, ja, Zullen we het nou zo doen? Dan is het misschien, zou dat niet iets aardigs zijn om te doen. Uh, in deze tijd van internet en e-mail... waar we allemaal makkelijk met het andere eind van de wereld communiceren... blijkt toch dat fysieke communicatie voor creativiteit heel belangrijk is. Maar wat vind je er dan van dat kabinet in dat najaarsakkoord toch 50 miljoen extra uittrekt voor die krimpregio's? Tot pijn in je hart? Nee, nee, dat doet me helemaal geen pijn. Nee, dus daar zit niet het punt. Kijk, je zei net, die krimpregio's moeten we aan een lot overlaten. Nee, natuurlijk niet. Dat leidt... Tot allemaal hele bijzondere sociale problemen. Dit dus met name in krimpgebieden in Noord-Groningen. -Oost, Noord nee, Oost-Groningen, sorry. En Zuid-Limburg, Zuid-Vlaanderen. Uh, er zullen wat meer komen. Leidt tot bijzondere problemen waar je bijzondere oplossingen voor moet denken. Waar mijn pleidooi voor gaat. is je te realiseren. dat de grote steden. en uh, Amsterdam is daarvan weer de grootste. dat zijn aantrekkings. Polen het zijn Polen van succes, waar mensen van buiten Nederland graag naartoe komen om zich te vestigen. Uh, er zijn ook mensen met heel veel talent. En dat heb je heel hard nodig voor het succes van Nederland. En dat kun je alleen zo krijgen als je die stad heel aantrekkelijk maakt. En dat is dus door middel van cultuur. Uh, cultuur is één punt, mooie bedrijvigheid is een ander punt. Uh, een heel goed winkelapparaat is ook heel belangrijk. Uh, ik bedoel, uh, Amsterdam is, als je dat vergelijkt met andere grote steden... qua winkelapparaat, nou niet heel bijzonder. Uh, dus daar zou best nog, ik bedoel, je zou hopen dat zich daar een, een beter winkelapparaat nog kan ontwikkelen. En dat vereist ook heel groot draagvlak van mensen met een redelijk inkomen. Een van de conclusies uit het rapport is dat jij zegt van... Uh... De waarde van de grond die stijgt als er meer uh, culturele voorzieningen zijn in de uh, nabijheid. Um, dat betekent dus dat een, een, een huis, inderdaad, in de buurt van het Rijksmuseum en dat concertgebouw uh, meer waard is dan in Groningen. Lijkt me logisch. En Groningen heeft ook een heel mooi museum. Ja. En ook, dus Groningen, <laughs> als je gaat kijken in de dan kun je netjes voor alle steden uitrekenen. Ja, ja, ja, wat, wat ja, ja. het effect is van culturele voorzieningen in die stad op grondprijzen. En die effecten zijn groot. Die zijn echt heel groot. En ja, daar nou, Amsterdam, daar is het Amsterdam het steekt vooral... met kop en schouders daar bovenuit... vergeleken met andere steden. Maar bedoel, er zijn wel meer plekken in Nederland waar, je, wat dat betreft, uh, waar veel cultuur te halen is. Nou, nou, nou pleit je daar vanuit economisch opzicht voor. Je bent zelf ook, uh, zit je in de Raad van Toezicht in het Gemeentemuseum in Den Haag. En jij zit in het bestuur, ik weet niet precies, uh, van Muziekgebouwd Ei. Ja. Um, wat heb jij met kunst, om het maar even zo algemeen te zeggen? Nee, leuk, het maar ik, ik ga veel te weinig. Uh, en als je gaat, waar ga je dan naartoe? Uh, ik ga, we, hebben, we gaan veel naar de opera. Uh, enige regelmaat uit het concertgebouw. Uh, en uh, enige regelmaat naar de muziekgebouwdij. Uh, en eigenlijk zou je dat veel vaker doen. Zo dus af en toe ga ik eens naar het toneel. Maar dat is eigenlijk relatief weinig. Dus je zou wat dat betreft ook best in Almere kunnen wonen? Nou, nee. Uh, dat zou ik zeker niet. Nee, het heeft. Goed, het zijn we andere discussies. Maar ik heb dat. Uh, dus ik heb. Uh, dus ik ben sinds drie maanden. Uh, Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Haagse gemeentemuseum. En ik ben nu zes jaar ben ik lid geweest van de Raad van Toezicht van Muziekgebouw Gebouwd IJ. Die zes jaar ben ik heel erg. En wat doe je dan? Wat is je inbreng als in econoom? Want uh, al, die, al die instellingen die moeten bezuinigen. Nou, val, ja, dat val moet. Mee? Nee, dat, nee, dat klopt. Dus anders gezegd, bij het uh, Haasgemeentemuseum ben ik pas sinds kort buiten. Dus ik heb de bezuinigingsrondes gemist, zal ik maar zeggen. Die zijn vast voor mijn tijd geweest. Nu gaat het eigenlijk best goed. Uh, Muziekgebouwd Ei heeft een hele moeilijke periode gehad. Uh, we hebben ook afscheid moeten nemen van een directeur, want dat ging niet goed. En ja, wat laatste... is het probleem? Zijn ze toch te bevlogen en te weinig commercieel? Nou, op het moment is er eigenlijk niet zo'n probleem. We hebben de... nou, wat was het probleem? Uh, uh, de, wat je net zei. Uh, dus bij de vorige directeur hadden we daar moeilijkheden mee. We hebben nu een, sinds een jaar of twee een nieuwe directeur. En sinds die tijd gaat het... Uh, en, en dat is natuurlijk de, raad van, de rol van de Raad van Toezicht. Ik bedoel het echte werk. Is het een algemeen probleem onder zeg maar, bestuurders in de kunstwereld in Nederland? Dat we toch te bevlogen zijn? Te, en ik heb geen algemene te... uitspraken. Ik heb alleen iets over wat bij het Muziekgebouw aan het IJ gebeurde. Ik denk helemaal niet dat we in het algemeen... Ik mag God hopen dat we niet te bevlogen zijn. Uh, Laten we zeggen, ik bedoel... Ik mag hopen dat we nog bevlogener worden, want anders wordt het niks. Uh, nee, bij het Muziekgebouw was een specifiek probleem. Uh, en we meer over van de rol van de Raad van Toezicht. Kijk, in het algemeen, uh, bedoel, het werk gebeurt natuurlijk niet door de Raad van Toezicht. Uh, dat zijn uh, de directeur en de mensen die daar werken, die, die doen het echte werk. Uh, op het moment dat er zo zo'n directiewisseling nodig is... dan heb je als Raad van Toezicht uh, een belangrijke rol te spelen. Je moet het initiatief nemen, vaak, want dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf... En Je hebt daar ook gewoon, uh, dan moet je overleggen met. Maar heb punt. je ook uh, input qua. met je economische kennis? Dat je zegt we moeten uh, minder. Nee. vertere op die subsidies. En we de, moeten. De rol meer is een raad van toezicht. Ik, ik, ik ga voor de cijfers, maar de cijfers zijn meestal redelijk eenvoudig. Uh, dus dat is, niet, dat is niet het grote punt. Het is toch meestal wel gezond verstand, uh, ogen en oren open. En, en hier was dus het leuke dat sinds we die directiewisseling hebben gedaan... de bezoekersaantallen in het muziekgebouw eh, enorm zijn gestegen. Uh, en ik zie niet in dat dat de komende jaren niet gewoon doorgaat. Uh, en dat was precies het kernprobleem. Kijk, er is natuurlijk de, de, de troonswisseling van Beatrix naar uh, Willem-Alexander... Uh, daarvan is het grote feest plaatsgevonden in het muziekgebouw. Dat kwam natuurlijk heel goed uit. heeft mm -hmm. het gebouw nog meer een gegeven. Maar als we kijken naar al die um, kunstinstellingen. Um, als je bijvoorbeeld het parool in het weekend en je wil eens bekijken, zoals van de van het weekend wilde, om, om te kijken van waar ga ik naartoe. Er, zijn, er is zo ontzettend veel keus. Uh, er is zo ontzettend veel te doen. En um, Melle Dame, directeur van de stad Schouwburg, die schreef daar ook geleden Een stuk over waar ontzettend veel reacties op gekomen zijn: dat hij zegt van ja, jongens, we moeten gaan schrappen, we moeten keuzes gaan maken. Er is eh, bijvoorbeeld in Amsterdam, er is te veel. We willen en een balletopleiding en een film en eh, theater. Stuur al die eh, ballerina's naar Sint-Petersburg en laten wij bijvoorbeeld focussen op de film. Op die manier gewoon ook wat minder afhankelijk te worden van al die subsidies. En een ander punt wat hij zegt is: Wij zitten maar zo ontzettend te focussen op dat jonge talent. En daar hebben we een hele heleboel van. En terwijl we dan de top, eigenlijk, waar we er niet veel van hebben, maar een beetje verwaarlozen. Ben je het daarmee eens? Nou, ik geloof dat ons beletten in, in Nederland heel goed is. Um, dus ik kom het ongelukkig stuk wat, wat Melle geschreven had. Uh, Waarom? Om, nou het was ook heel erg gericht op ballet kun je wel inkopen in het buitenland. Terwijl ik denk dat een van de aantrekkelijkheden van Amsterdam... als vestigingsplaats Amsterdam is zeer succesvol in Europa. Uh, als je in Amsterdam handige plaatsen rondloopt... dan kom je allemaal buitenlanders tegen die zeggen... ja, nou, ik woon hier. En waarom woon je hier dan? Nou, waar in de wereld... Vind ik nou een plek waar ik op fietsafstand naar een topconcertgebouw kan gaan, een top ballet, top opera, en bovendien een paar hele mooie musea hebben. Dat is een enorme belangrijke factor in Amsterdam als vestigingsplaat voor, voor toptalent. Dus jij vindt dat dat toptalent wel moet blijven? Uh, ja, en, en ik bedoel, dus dat dus... Er zijn twee soorten toptalent. De ene is het ballet-toptalent, en de andere mensen. Maar hij, die... hij zoekt heel duidelijk naar een weg... waarbij we dus ergens um, beter kunnen worden met z'n allen in de kunstenwereld. Kiezen en waar ook is het... altijd goed. Ja, waar maar het dus... stuk ademde, uh, wat mij betreft, veel te veel de sfeer... dat datgene dat je ballet wel in het buitenland kunt kopen. En, maar die... omdat alles al zo internationaal is... dacht ik van inderdaad, je laat een vliegtuig komen uit sint Petersburg. Maar het gebeurt. feit dat er in Nederland een cultuur is uh, waarbij... Top-buitenlanders graag in Nederland een balletopleiding volgen. Dat is, denk ik, voor het functioneren van Amsterdam als stad heel erg belangrijk. En het zou knap stom zijn als je dat soort voorzieningen weg zou nemen. Maar je bedoelt, symfonieorkesten kunnen we zo uit het buitenland in laten vliegen. Dan zijn er in het buitenland ook. Toevallig is het concertgebouw heel goed. Concertgebouworkest heel goed. Dus zo goed kun je ze niet zo makkelijk invliegen. Want maar wat is. Wat is maar uh, het ja? is. Dus wat ik opmerkelijk vond aan het stuk van Mille Dame is dat het. Uh, ...een hele sterke selectie suggereerde... ...eigenlijk op dingen die je niet kunt inkopen... ...dus zeg maar Nederlandstalige dingen... ...want die kun je alleen in Nederland doen... ...zeg maar theater. Uh, terwijl ik denk dat wat op dit moment Nederland... ...en in het bijzonder Amsterdam zo aantrekkelijk maakt... ...is dat we een heel breed pakket aan culturele voorzieningen hebben... ...die ook uitstralingen heeft... ...naar allerlei commerciële activiteiten... Zeg maar, ...en de molachtige toestanden... ...en, en, en, en, en dat... dat Waar we goed in zijn als, als land. En die voor een deel gedijen op het feit dat er gewoon een heel breed reservoir van mensen in die sector zit. Waarvan uh, de beste dan uiteindelijk uh, ofwel commercieel gaan, dus bij de Hendemol, ofwel uh, uh, in de cultuursector zelf, in, in enge zin gedefinieerd. Ik weet niet. Maar als je, je er... hem een, als je een betoog terug zou moeten schrijven, wat zou in essentie. Uh, hoe zou je hem van repliek dienen dan? Wat zijn je belangrijkste punten? Uh, nou, dat, als je dus gewoon kijkt naar wat mensen blijken te appreciëren. En daar in, in dat opzicht, wat je eerder noemde, die, die, die woningprijzen in Nederland zo interessant. Dat je gewoon kunt zien, inderdaad, dat grond dicht in de buurt van culturele voorzieningen, dat daar heel veel geld voor betaald wordt. Blijkt hoe belangrijk mensen dat vinden. Wat een soort aantrekkingskracht dat heeft. Uh, op het bizarre af. Uh, een vierkante meter in Amsterdam is geloof ik... Uh, 130 euro meer waard. Omdat er zoveel culturele voorzieningen zijn. En als je dicht in de buurt van het concertgebouw komt... dan is dat misschien wel 1000 of 1500 euro de meter. Ja, jij zit goed. Ja, je, je, je, maar het is belachelijk als je denkt... Dat, hoeveel geld dat dan voor mij zou moeten kosten. Of wat de opbrengst zou moeten zijn... per, per concertgebouwkaartje... Dat is belachelijk dan zo. Digeruit, dus het heeft blijkbaar ook een andere betekenis. Maar straks krijg je dus een stad als er zoveel cultuur is, die alleen nog maar betaalbaar wordt voor de rijken, voor de zakenmensen. En die suburbs, dat is voor de mensen die de schoonmakers en de buschauffeurs. Want het is straks niet te betalen. Amsterdam kent grote gebieden waar buschauffeurs. Ja, nieuw west. Nu op minuten afstand. Maar in zekere zin spreek je jezelf tegen. Dat, dat is het aardige. Je zei dat van, ja, maar het wordt veel te druk in de stad. Dat kan de stad niet aan. Uh, en aan de andere kant... Uh, Anders is het helemaal niet meer leuk in de stad. Nou, de ik had vandaag zondag... wel zoiets van... Um, ja, ik kan dus alleen naar dat stedelijk op, op een doordeweekse dag. Uh, en en op, op dit soort feestdagen... Kan je inderdaad maar beter naar 20 gaan. Wat natuurlijk ook prima is. Ja. Maar, Kijk, en wat mijn conclusie is. Uh, er is dus een enorme variëteit in behoeften. En je moet je ruimtelijk. Dit is de verschillende plaatsen in Nederland. ook dus variëren in wat ze te bieden hebben. Als jij graag rustig hebt, dan moet je dus niet in Amsterdam zijn. Amsterdam is de plek waar veel bijzondere voorzieningen zijn... Waar die je alleen kunt in stand houden als er heel veel mensen bij elkaar komen... en je bovendien ook nog een aantrekkelijk punt bent van toeristen... die ook nog die voorzieningen ondersteunen. Uh, nou, dat is het soort wisselwerking wat in Amsterdam tot stand is gekomen. Een soort radarwerkje van allemaal verschillende mechanismen... die op elkaar inwerken en die elkaar in stand houden. Een heel fragiel radarwerkje... En als je daar geen rol in hebt, ja, dan zijn andere plaatsen geschikt voor je. En je ziet feitelijk ook. Maar dat ja, er dat moet ook is. weer werk zijn en er moet dus wel in geïnvesteerd worden. Ja. Nou ja, dus wat je ziet in die grootstedelijke regio's. Uh, is dat openbaar vervoer daar een hele belangrijke rol speelt. Een enorme forensenstromen. En die kun je echt niet allemaal accommoderen met de auto, omdat de auto. Uh, ja, dat is een ruimteintensief beest. Die heeft veel, veel vierkante meters nodig om te parkeren. En die wegen nemen veel, veel ruimte in. Dus je ziet juist in die steden... Uh, is een heel dicht openbaar vervoernetwerk. Uh, en spoorwegen, dat zijn natuurlijk typisch grote stadvoorzieningen. Even ter afronding van dit hoofdstukje, zeg maar stad en land. Ik zei het net al, je bent bezig met een, een vervolg van deze studie. Ben je nu aan het schrijven. Wat is je intentie? Wat wil je aantonen? Nou, dat gaat en wat is het verschil waar met drie jaar geleden? Uh, precies over de vraag waar jij mee begon. Uh, namelijk, hoe moet je dat nou doen? Moet je dan de krimpgebieden aan hun lot overlaten of moet je juist, omdat daar woningprijzen dalen... en voorzieningen wegtrekken, daar iets bijzonders doen? Ik, ik denk dat dat het laatste uh, is. Je neef Paul Deppler, is zal, zal je dankbaar ja, die, zijn... want die, die, die, die heeft, heeft getuigen, je wel eens die heeft, daar, die heeft me daar wel eens over of, verguist. Dat ja. is moreel verwerpelijk, wat mijn ja. neef Comtelings, Teulings zegt... Uh, investeren in de Randstad. Ja. Als uh, burgemeester van Heerlen is hij daar niet zo blij mee. Uh, uh, nee, die liet die, die zich daar... Uh, die vond dat... dat waren opmerkingen die hem niet welgevallig waren. Dat begrijp ik. Dat, dat hoort natuurlijk met, met die positie samen. Ja, ik heb ook al eens een keer discussie gehad met de burgemeester van Enschede... waar iets voor het speelde. Maar goed, het, dit onderzoek 2014. Ja. Dus anders gezegd, wat, je eigenlijk probeer, wat we daar proberen te zien is... van uh, ah, wat, wat zijn nou voor ontwikkelingen die daar... hoe gaat dat nou verder... En wat betekent dat voor woningbouwlocaties? Uh, je kunt ook op die manier vrij aardig in welke plekken... Uh, ja, woningbouw het meest voor de hand ligt. En wat daar de gevolgen van zijn. Wat de gevolgen zijn van proberen daar tegenin te sturen. Je ziet dat de regio Amsterdam... Dus zeg maar van Almere, Zaandam, dat hele gebied... dat is de snelst groeiende regio van Nederland... in de afgelopen 30 jaar, 25 jaar... Um, en wil je de, Ja, ik denk dat het gewoon verder gaat. En dat als je ook gewoon alle staatjes kijkt, dan zie je gewoon dat eigenlijk iedereen verwacht dat daar de bevolkingsgroei verder gaat. En dan wil je dus eigenlijk die bevolkingsgroei zo. Ja, daar moet het dus voor gebouwd worden. En die wil dus je dus eigenlijk op zo'n manier bouwen dat je op de plekken bouwt waar het meest Z aantrekkelijk Z Z is. Zie je een rol voor jezelf weggelegd om daar buiten dus in dit geval het Centraal Planbureau om daar een stempel op te drukken. Um, nu, uh, nou, het bij was de... heel komisch, ik was in Cambridge, had ik daar. dus ik heb in Cambridge toen ik daar maar hoogleraar werd. Oh, sinds twee maanden, drie maanden? Drie geeft. maanden hoogleraar. In hoogleraar Groot-Brittannië? Ja. Um, en um, daar heb ik gezegd, nou ik wil drie dingen gaan doen. Iets met arbeidseconomie. Uh, dat is mijn oude vak. En daar is wel weer veel te doen. Ook in verband met de snel toenemende inkomensongelijkheid in de wereld. Uh, iets met maakrekening, dat heeft eigenlijk te maken met de discussie over Europa. Uh, en iets met steden. En uh, ik ben dus in Cambridge gaan praten met de mensen die daar iets aan steden doen. En dat waren mensen onder andere die contacten hadden met Peking. Dus u weet, ga ik nou eens kijken of er in Peking iets leuks te doen. Is. Want wat, gewoon... wat is dat voor een fascinatie? Komt het omdat je er zelf dus toch min of meer geboren en getogen bent? Nee, het heeft te maken met dat ik om me heen keek. Het heeft met twee dingen te maken... Uh, een heel toevallig ik was in Stockholm op een praatje van een, uh, een man van Princeton Esther de Rossi Hansberg die daar zijn paper presenteerde en uh, daar luisterde ik naar en die kon mij kort en krachtig een aantal belangrijke mechanismes uitleggen en toen plots in, uh, nou dat zijn van die momenten dat je allerlei nieuwe inzichten krijgt ik vond dat maatloos interessant ik denk dat het tien jaar geleden gebeurd is en uh, dat heeft mij enorm geïnspireerd maar sowieso was er altijd al de vraag. Je ziet gewoon in Nederland hoe, uh, laten we zeggen, hoe moeilijk Rotterdam het heeft. en hoe goed het met Amsterdam gaat. En hoezeer streken in de randen van het land. Dus uh, Oost-Groningen. Ja, omdat het toch lijkt alsof er helemaal geen. kom ik weer, maar geen visie op is. Ja, ik denk dat. Maar wat voor visie had je gewild? Nou, meer spreiding, werk, uh, arbeid zoals het vroeger toch een beetje was. Eindhoven, daar doen we de, de Philips-fabriek. Want dan sturen we in ieder geval een heleboel mensen naar het zuiden. En dan, en dan spreiden we de boel een beetje. DAF uh, in het noorden. hebben we daar ook wat mensen zitten. Ja, die, dat keert natuurlijk allemaal. Philips is inmiddels ook naar Amsterdam. En DAF is failliet. En ja, inderdaad. We gaan allemaal maar in die randstad werken. Maar er komt niks voor in de plaats daar. Terwijl het yeah. prachtige nou, dus... gebieden zijn. Ja, yeah. um... Nou, A, Eindhoven om, is nou een van de, van de steden waar het meest. Uh, die gewoon een heel duidelijk profiel hebben. Uh, als technologie-regio. en daar ook wel redelijk succesvol in zijn. Dus ik denk dat Eindhoven een voorbeeld is. van iets waar je. Wat toch net gered is? Hm. Nou, niet net gered, maar gewoon een eigen, een eigen gezicht. Uh, nou, dus dat voor Eindhoven. en voor andere dingen, ja, kijk. Kijk naar het beleid wat nog in de jaren zeventig gevoerd is. Uh, het kabinet en uil spreiding rijksdiensten. Uh, en dat was inderdaad het idee. Weet je wat, we pakken? het gaat niet goed in Groningen met de werkgelegenheid. En dus pakken we een dienst mm -hmm. op en zetten die in Groningen. Bijvoorbeeld uh, de KPN's daar naartoe bewegen. Het eerste wat er gebeurt zodra een bedrijf... Uh, niet meer onder de overheid valt, maar geprivateerd is. En mensen ja dat ik niet. Daar is daar gewoon toch niet het soort arbeidsmarkt... waar wij de kwaliteit mensen kunnen aantrekken om een, uh, een bedrijf als KPN in de lucht te houden. Dus je ziet dat dat soort spreiding van geplande spreiding... dat ja. werkt niet. Nee, nee. Terug even naar Cambridge, want je vertelde het al de steden. Je krijgt een soort twinkeling in je ogen als je het over Peking hebt. Heel kort nog even, ben je er wel eens geweest? Ja. En dan gaat het hard bruisen omdat je daar zoveel dynamiek ziet? Of? Nee, dat, dat heb ik meer in Shanghai. Dus ik ben een keer of drie, drie vier in China geweest. Ik weet niet meer precies. Ehm... Uh, en uh, Beijing, vind ik, uh, Peking, vind ik minder leuk dan Shanghai. Ik vind Shanghai een prachtige stad. Uh, dus daar, maar het was min of meer toeval dat ik daar... Uh, dat bleek dat de, de club mensen die daar bezig was... ook met Beijing bezig was. En daar zijn natuurlijk gigantische verkeersproblemen. Uh, laten, we het, laten we het laatste kwartier... want u luistert nog steeds naar het marathon-interview... met econoom Koen Teulings. laatste kwartier wil ik het graag met jou hebben... over je eigen toekomst... En ook nog heel even terug filosoferen over de toekomst van Europa. Uh, over jou. Jij werkt nu op dit moment. In mei ben je dus gestopt als directeur van het Centraal Planbureau. Werk jij als uh, hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam en in Cambridge. Ja. Daar ben je vier dagen in de week. Ja. Dat betekent dus dat je van huis bent. Ja. Wat doe je s'avonds? Ja. <lacht> <lacht> De, de ervaring leert nou dus A, uh, ik zit daar op college, dus dat zijn vrij... Uh dat heb ik nog niet helemaal goed geregeld. Ik voel me daar nog een beetje een soort oudere student, zal ik maar zeggen. Maar het komt erop neer dat ik tot negen uur werk en dan om negen uur ga eten. En Dan ga ik altijd gewoon even naar een restaurant toe. Een pub in En dan nee, ik ga niet de pub in. Dan ben ik helemaal. Je voelt je weer jong. Nee, dan ga ik gewoon na het eten ga ik naar huis toe. En dan denk je dan. In het begin denk je nog van ik ga daarna moet ik nog even wat werken. Maar na een tijdje denk je, nee, dat moet ik niet doen. Ik ga er lekker een boekje lezen. Ambitie dan ik... is weg. Nee, maar dat is gewoon als je... Uh, Want je eigenlijk... wilde eigenlijk het liefst bij... Uh, heb je ooit gezegd doorgaan van directeur centraal... Of, nee, ik sluit of het toch niet uit, had, u, nee, dat Bijvoorbeeld het een niet internationale uit. instelling als het IMF. En dan ben je eigenlijk weer een beetje teruggevallen. Met alle respect. Tot hoogleraar, wat je al zo lang gedaan hebt. Ja, uh, maar, nou ja God, waar, ik ben het altijd gebleven. Uh, dus ik heb gezegd dat ik uh, inderdaad uh, als er uh, een plek voordoet... Uh, ofwel bij zo'n internationale instelling... ofwel een plek uh, bij een uh, bedrijf of bij een, een semi-overheidsinstelling... ik denk niet zo snel dat ik naar de, naar de Rijksoverheid terug zou gaan, zeg ik nu. Uh, die aansluit bij mijn, uh, mijn kennis en ervaring... Dan zou ik dat zeker niet uitsluiten dat ik die actie Maar ze moeten je, je wel bellen. Je zelf nee, zo nee, steunen. ik heb er zelf ook wel een keer een paar keer met mensen over. Ik heb er veel met mensen over gesproken. En er waren ook wel een paar mensen die dan uh, uh, daar ideeën over hadden. Uh, maar die aanbiedingen vond ik allemaal niet interessant genoeg, niet leuk genoeg. Uh, en waar je daar eigenlijk vond dat je nooit uh, gevraagd bent nog als minister van Financiën. Want het ligt zo in de lijn. Uh, Laat ik zeggen, toen bij de laatste keer uh, stond voortdurend in de krant da, dat ik het zou worden. Er is toen nooit met mij over gesproken. Uh, en we weten ook dat dat, uh, ik bedoel, de dag van de verkiezing heeft Diederik Samson, Jeroen Dijsselbloem gevraagd om uh, minister van Financiën te worden. Uh, als ze hem toen naar mij gevraagd hadden, had ik waarschijnlijk ja gezegd. Uh, maar dat is niet gebeurd. Dus, uh. Het gaat nog komen. Want misschien moet daarvoor Asje je bellen. Lig, lig jij meer in de lijn van Asje dan. Ja, nou, van... dat weet ik helemaal niet. Heb ik, dat, dat, ik heb daar eerlijk gezegd. Ik bedoel. Media hebben uh, ontzettend hoog opgegeven over mijn PVDA-lidmaatschap. Maar ik heb nooit een officiële functie voor de PVDA vervuld. Nou, Behalve in 2004 ik... heb je wel. Lid ben geweest van de Programcommissie. Nou ja, dat ja. Is nou do... nou, dat is bedoel... de officiële iets. functie is iets anders. Dat is dat je Kamerlid ja. bent of wethouder bent of zoiets. Ja, dat heb ik allemaal nooit gedaan. Dus ik ben uh, in de PVDA-lid uh, en uh, meer niet. Uh, in ieder geval zit je nu vier dagen in Cambridge. Ja. Je geeft studenten daar les. Um, zijn, waar, waar heb je het over met die studenten? Zijn zij cynisch over Europa? Of nieuwsgierig? Of... Nou, of de studenten hier de beste um, gesprekspartner zijn... is weer de vraag. Uh, niet, niet zo omdat ze niet zijn... maar ik, bedoel, ik heb college arbeidseconomie gegeven... en dat, daar gaat het niet over Europa. In het algemeen zie je... Uh, dat, laten we zeggen wat we in het eerste uur bespraken... dat in Europa de beleidsmakers, of binnen de eurozone moet ik eigenlijk zeggen... de beleidsmakers, uh, als het ware een soort optimisme uitstralen... er uh, in Engeland dan nog steeds een grote mate van cynisme is. En een collega van mij is een Italiaanse hoogleraar macro-economie... die regelmatig uh, beschrijft wat de toestand in Italië is. En daar is een grote mate van, van defetisme en sepsis... Nou, dan kan het allemaal weer goed komen, maar. Het, het is. Laten we zeggen dat het allemaal zomaar goed komt met Europa, is niet helemaal vanzelfsprekend. Of we eerder al bespraken, daar zijn echt nog wel dingen voor te doen. Hebben en, jullie het daarover ja, in Cambridge? Nee, daar wordt veel over gesproken. En wat ja. is dan jullie oplossing? En jullie Nou, is, kijk. Um, dus we hebben al eerder over Merkel gehad. Um, Waar je hoog over opgeeft. Ja, maar ik, dus ik, ik denk dat Merkel um, enerzijds heel verstandig is en anderzijds ik denk dat een oplossing kan niet zonder Duitsland. Uh, ik denk dat wel dat de macht van Duitsland nu veel te groot is. Uh, dat is gevaarlijk voor Europa. Ik bedoel als Europa aan een Duitse dictatuur ligt, dat is om historische redenen onprettig uh, of onverstandig omdat dat associaties oproept met de Tweede Wereldoorlog. Die kerel, ja, net was niet relevant, er nee, gelooft helemaal niks we. van dat die voorbij is. Ik denk dat dat, uh, dat, dus dat dan zomaar weer, weer terug zou komen. Dus, uh, het idee dat daarvan... toch voor? Het is toch allemaal geregeld? En... Nee, ik denk, ik denk dat... Uh, maar gewoon sowieso is het onverstandig... als in een, in een uh, unie van landen één land het volledig voor het zeggen heeft. Dus daar moet weer evenwicht in komen. En dat, wie moet dat doen? Cameron? Uh, nou, Cameron, dat is gewoon een, een groot risico voor de Europese Unie. Uh, Eng Engeland is er steeds meer buitenspel aan het zetten. Uh, en Cameron, uh, ik denk eigenlijk dat hij binnen de Europese Unie wil blijven. Het Britse bedrijfsleven wil dat ook heel graag. En om goede redenen. Uh, ik denk dat Engeland heeft toen ze in ergens in 70 jaar, ik geloof 73, toetraden... enorm geprofiteerd van de Europese Unie... doordat er veel meer concurrentie kwam op de markten... en daardoor het Engelse bedrijfsleven... veel uh, uh, enorm aan kracht gewonnen heeft. Maar even terug naar te veel macht voor Duitsland. Ja, Wat maar je, ik, ik even, de, de, de, Het feit dat Engeland nu in de Europese Unie zit... brengt ze grote voordelen en dat het eruit wil... is een groot risico zowel voor Engeland, maar ook voor Europa... Um, dus als wij het hebben in Cambridge over de toekomst van Europa, dan is het eigenlijk het voornaamste: dan is het wel van, ja, hoe kun je je voorstellen dat je het politiek eens wordt over wat een haalbare, uh, over, over een levensvatbaar programma? Dat is nog niet zo eenvoudig. Ja, en vroeg je dat het niet alsnog gaat klappen. Want als ja. je de stukken leest, inderdaad, van een Paul Scheffer. Van een, uh, uh, Cooper, een Robert Cooper, deze week ook in het NRC Handelsblad. Een Brits diplomaat die heel veel functies uh, heeft vervuld voor de Britse regering en de EU ook werkte. Ook hij zegt van uh, we moeten oppassen dat de EU niet gaat klappen. Ja, nou kijk, met name dat stuk van Cooper vond ik heel interessant. Uh, gisteren in de NRC. Uh, en die maakt, denk ik, een heel belangrijk punt. Uh, onderschat niet de gevolgen van ongelukken op het, bij de euro. Dan zijn er zijn mensen die daar heel lichtvaardig over praten. En die zeggen, nou ja, je kunt gewoon... Alleen met een handelsunie zijn we er ook. Ik geloof daar geen bal van. En dat heeft niet te maken met het economisch proces. Economisch, theoretisch is dat misschien juist. Maar met het politieke proces. Ik denk dat als wij nu uh, de euro uit elkaar zou vallen... dat zou mij ongelooflijk veel... Uh, haat en neid en geraas gepaard gaan. Dan maar is dat een goede minister. oplossing? En dus zou de politiek, ik bedoel, wat Europa ontwikkeld heeft... is een mechanisme om uh, meningsverschillen tussen landen... kwesties die moeten worden opgelost... op een soort politiek gereguleerde manier... min of meer fatsoenlijk op te lossen. Als dat mechanisme ontregeld raakt... en dat zal geheid gebeuren als de euro in elkaar stort dan verliezen we veel meer dan alleen de ja. euro. Dan is het project van de Europese samenwerking, Sloes. Oké, okay, we moeten er even tussenuit, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, die is gezien op de A65 Den Bosch richting Tilburg... tussen Knopend Vught en Haren. Daar is die spookrijder dus, of daar zou u zijn. Uh, Rijdt u op die weg, haal dan niet in. Blijf rechtsrijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer de locatie, A65 Den Bosch richting Tilburg... tussen knooppunt Vught en Haren. Ja, u luistert naar de laatste vijf minuten van het marathon-interview... dat ik Ellen van Dalen heb met Koen Teulings, econoom en uh, directeur... geweest tot en met afgelopen mei van het Centraal Planbureau. We hebben het de laatste vijf minuten over de toekomst van Europa. Waar moet het naartoe? Moeten we dan toch maar die gemeenschappelijke euro af gaan schaffen? We krijgen dan een tijdje waarschijnlijk chaos... maar misschien kunnen we op die puin hopen met de 27 lidstaten toch iets gaan opbouwen? Of is dit een te rigoureuze stap? Kom. Nee, ik denk dat het volstrekt uitzichtloos is. Dat wij op de puinhoop van een uiteengevallen euro iets nieuws opbouwen. Ik denk dat de uh, frustratie dan zo groot zal zijn... Uh, dat alles wat we euro in Europa de afgelopen 60 jaar bereikt hebben... Uh, dus het is we geen discussie. Die euro moet hoe dan ook overeind blijven. Ja, en dat gaat niet eens zozeer om de euro... maar dat gaat vooral om dat je het politieke proces volstrekt ontregelt. En kijk, het gekke is dat wij vanuit onze positie, Nederland is dus, in, in Engeland wordt mij regelmatig gevraagd, wordt straks Nederland de reden waarom de euro wordt opgebruiken. Internationaal is over de Nederlandse positie volstrekt onduidelijkheid bestaan, ontstaan. En dat is heel schadelijk voor Nederland. Uh, maar ook heel gevaarlijk voor de euro. Waarom... Is dat zo omdat wij die discussie openstellen? Omdat wij die discussie openstellen. Omdat de lijn van Nederland in Brussel niet altijd helder is. Slecht begrepen wordt. En ook gewoon vanwege de discussie die in de Nederlandse kanten gevoerd worden. Dus daar waarschuwt u toch, Mark Rutte, doe er wat aan. Want het is niet goed. Ja, nou, dat is denk ik breder dan alleen Mark Rutte. Het is een brede verantwoordelijkheid. Maar als je verder kijkt naar de positie van Europa in de wereld... Um, we hebben de verhouding met Rusland, tussen Europa en Rusland. Die is problematisch. Er zijn natuurlijk allerlei ontwikkelingen in Rusland gaande, Bijvoorbeeld de positie van de Oekraïne tussen Nederland en Europa in. Dat is heel ingewikkeld. De verhouding tot China. Nou, China, ik denk dat leidt tot een heel ander soort krachtenveld. Als je dan denkt dat je daar met 27 losse staatjes een rol in kunt spelen... dat lijkt me ook. heel onwaarschijnlijk. Ik denk dat Europa veel te bieden heeft aan de wereld... We zijn een van de welvarendste delen van de wereld. En het zou ook geheid met een goed economisch beleid weer hard gaan groeien. Ik zou ook niet weten waarom het langzamer gaat groeien dan, uh, dan de Verenigde Staten. Maar, maar hij kortomt Jean... grote kansen. Maar als je dat laat uiteenvallen in 27 losse lidstaten, dan denk ik dat het puin zo wordt. Als eerlijk Dus laten we 1 januari champagne drinken op eerst het succes misschien van Van Rompuy. De crisis is voorbij. Maar dan snel om de tafel gaan zitten hoe we toch bij elkaar kunnen blijven. Dat ja, lijkt me een mooie samenvatting. Koen Teulings, dankjewel voor deze Dank drie uur... Um, van dit marathon-interview bij de VPRO. Ik geef het woord over aan uh, Chris Keijne. Ja, dat was het. Met deze lofzang op de grote stad... als motor van menselijke ontwikkeling. En met een allerlaatste waarschuwing aan Europa en Nederland... om goed op onze eurozaak te letten. Om dit laatste uur marathoninterview met econoom Koen Teulings... maar even gechargeerd samen te vatten. Daarmee sluiten we deze winterreeks van VPRO-marathoninterviews af. Veel dank Ellen van Dalen en Koen Teulings. Alexander Pechtold, Thomas Ros, Joke van Leeuwen, Tinkerbell... Carolien Roelands en vandaag dus Koen Teulings... Wij bij de VPRO vonden het een mooi lijstje. Hebt u er een gemist, dan kunt u naar vpro.nl slash marathoninterview... waar u een en ander terug kunt luisteren. Terzijne tijd kan er hopelijk ook gepodcast worden via vpro.nl slash podcast... maar dat is nog in de schoot der goden. Zo ook hoe en wanneer een volgende reeks lange gesprekken te horen zal zijn... hier op Radio 1. Maar ook daarvan houden we u graag via die site op de hoogte. Voor nu dus... Zeg ik dank. Wellicht tot later.